Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N196, hoofddorp richting Uithoorn, staat Fiede tussen Aalsmeer en Uithoorn 2 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 op uh, de koplopers, de ontvluchters... maar daarover later, in het wellicht in het derde uur, nog wat meer. Zou dat pijn gaan doen als uh, het dat zo blijft? Het uh, ja, nou, hangt er vanaf wie er weg zijn. Dat gaan we voor u uitzoeken. Dus uh, tien over half vier gaan we weer schakelen... met uh, Willem van Densen op het circuitpark, circuit Zandvoort. Dan krijg wat van.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 Il suffit de vivre, c'est bon, mais c'est meilleur et c'est moins long. Avec un peu d'ivresse, rien. On se casse la voix, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours s'inventer des princesses, le patron te fait la misère. T'as le moral sur une civière. T'es encore fatigué d'hier. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur. Inviteer sans raison, sois soiresse comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens. On se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la vanne, Havana, oh nana, Ton histoire d'amour bat de l'air, Dans ton café, t'a mis du sel. T'es trop petit pour toucher le ciel. Rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans. Tim Presque plus rien à boire Mais on est là. Le bar va fermer, tout est noir Mais on, est là. on continue sur le trottoir Mais on, est là. Hey. On, est là. Mm. on va encore rentrer trop tard on est là. Je crois que j'ai un oeil au beurre noir J'ai encore cassé ma guitare Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir oh, On est tous nés pour faire la fête Comme si on l'avait jamais faite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 Um, of 6A, uh, DHB. DHB, ja. ja. Kan ook. We gaan het hebben over de strandhuisjes. Ja, dat is leuk. Uh, ik, bedoel, ik vind het een leuke. leuke, uh, leuke uh, uh, ja, uh, leuk interview. Wat uh, onze collega's van NH met uh, de familie uh, terbeek Beek-Rukert uh, uh, hadden. Uh, want uh, die moesten natuurlijk. Uh, die hadden ook te maken met die virus. En konden dus niet het volledige zomerseizoen genieten van een zomerhuisje. Is dat van de, uh, de Manesi trouwens, Rukert? Uh, het zou kunnen.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 Drie, vier, vijf huisjes soms. Of we gaan gezamenlijk gaan we ontbijten, gezamenlijk lunchen. Maar dat is er dit jaar absoluut niet bij geweest. Ik ben heel rijk geweest deze zomer. Ja, en nu uh, met een traan afscheid nemen? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, heb, ik vind het genoeg zo. Ja? Ik vind het echt genoeg, ja. Ja, nee, nee. Met altijd zand twee keer scheppen, nee. Echt. Ja, en dan uh, volgend jaar weer wil ik het. Alleen ja, in april weer. Dan hebben we de races. Dus dan moet je ook maar een keer langs komen. het dus is het ook echt wel gezellig.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 Ja, en ik uh, vond het wel een mooie uitdrukking van jou. Ze hebben echt genoten. <laughs> ja, ja, ja, klopt. <laughs> ja, Oké, okay. dankjewel uh, inderdaad uh, voor uh, de reportage. Ook uh, dank aan uh, NA News en die de reportage verzorgd hebben hier op het Zandvoortse Strand. Waar gaan we heen? Goedemorgen, dit is de Uniconnect Corona. Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 2247. Very well. Hold on, please. You're Thank you, Operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping?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 right I just can't sleep alone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 La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo Jogando con el aval del amor Sinceridad, en tus ojos cuando miran así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti De nooche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar El amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra un suntó Hoy no me quiso traer Tu canción Sin veridad En tus labios cuando besan así in verliefdheid is el hombre que encontré para ti. Ah, ah. La misma sombra, el mismo viento que ayer. Nuestra saliva suntuosa. Hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red. Igual que un barco sin mar. Camino solo por el, purebar. Sinceridad, en tu ausencia cuando callas así. Sinceridad, es el nombre que encontré para ti. Mm -hmm. Igual que un viejo trapecista sin reis, igual que un barco sin mar. A solo por ahí tú Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás algunas veces Dios, y jamás. En tus manos cuando así. Es el nombre que encontré para ti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 Sergio Perez P3. Carlos Sijns P4. En Max Verstappen vinden we op P5. Dat wat betreft de tussenstand. Afvallers op dit moment zijn. Quillard, uh, uh, Ocon, uh, Leclerc, Magnussen en Rijkonen. Maar ik wil het wel even gezegd hebben. Dat ze allemaal op de softs rijden. Allemaal op de softs. Dus oké. Okay. Dus, uh, daar kan je het verschil niet in maken. Nee, maar uh, Q2, morgen starten ze dus allemaal op de soft. Ja, als ze daar de snelste tijd op zetten. We hebben nog dan. zes minuten te gaan. Heb jij weer gelijk. <laughs> okay. We wachten dat. I need you to know that we ain't ever gonna go back. This time it got so bad. It's best for me. It's best for you. I need you to know that. try to love you, but I forced said All sides we ignored that, and it's not the same. 'Cause it's over now. Oh yeah. Don't get too confused when it's over.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 While you're in the world, I sat on the roof and kicked out the moss Well, a few other verses. Well, they've got me quite cross.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 The thing is, what I really mean, yours are the sweetest guys I've ever seen, and you can tell everybody this is the song in me. Yo Toch ben ik af en toe blij dat ik die microfoon dicht kan houden... Hè? als wij uh, samen gaan uh, meezingen met deze plaat over John. Nee, dat doen we de, de luisteraars niet aan. Wel een lekkere single. De gouden oude van Elton John en Your C. F. M. Race Radio, Pit Report. Ja, we hebben zojuist een uh, mooi moment gehad op het uh, circuit... en dat uh, wat betreft de oude raceauto's. Want het was uh, vanaf uh, drie uur tijd voor de Masters Historic Formula One, Willem.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 Christophe Dazan, uh, die was uh, erg gestrand. Later reed hij toch weer mee in de race. Dus, uh, De schade viel eigenlijk toch wel mee uh, bij Een race uh, die gewonnen werd door de man die uh, reed in de ex- uh, Kijk Rosberg uh, Williams en dat was uh, Mike uh, Kentilon uit Nederland. Uh, uh, op de tweede plaats eindigde de drievoudige uh, 24 uur van de uh, Marco Werner. En op de derde plaats zagen we hem terug uh, Steve Brooks en die uh, reed in een... Uh... Ja, dat zal hij vaker doen. Die rijdt in een uh, Lotus uh, 81. Uh, de welbekende Essex uh, Lotus. Uh, die haalt dus op de uh, derde plaats. Kijken we nog even. Uh, ja.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 Nou ja, ze zijn uh, allemaal toch wel onbewindelijk en uh, met name gerlach uh, daar uh, die komen. Kijk, uh, boze Uit, uh, Arie luijendijk uh, bocht het ziet er spectaculair uit, maar ja, daar kan je vrij hard uh, doorheen gaan. Met als gevolg dat je ook uh, vrij hard uh, richting Tassambocht komt, maar het meest aansprekend is toch uh, vooral uh, gerlach bocht uh, ja, we hebben trouwens dit weekend uiteraard ook in Italië op Monza, zeg maar, de Formule 1. En ook daar hebben we zo'n zo speciale kom-circuit kom rondom heen liggen trouwens. Wist je dat? Ja, ja. ja dat weet ik. Ik heb daar nog tegenover gekomen ooit. Dus, Me, meen je die dat? Wordt niet meer, die wordt niet meer gebruikt, maar dat was een hele mooie... Uh, ja. Ja, die was nog wat steiler als uh, dat we hier hebben de Arie Luijendijk. -Bokken. Ja, ik uh, begin er eigenlijk over. Want komt daar ook het idee vandaan om het hier in uh, Zandvoort zo aan te pakken? Nou, daar komt het niet echt vandaan. Het idee erachter eh, is natuurlijk eh, een huidige Formule 1, DRS, en noem maar op. En het rechte eind zou iets te kort zijn om DRS te gaan gebruiken. Zochten ze natuurlijk naar een oplossing. Omdat dus die kom mocht toch ook al de aardige snelheid eh, naar boven brengen, was dat de mogelijkheid om eh, het op die manier wel eh, voor elkaar te krijgen.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 Het begint uh, morgen al vroeg om uh, kwart voor negen met uh, NKGTTC. En die Formule 1 die we zo juist uh, gezien hebben... Die is morgen ooit zo eerder. Die is morgen... Uh, uh, even kijken... Uh, Ik ben aan het drieltje. Die is morgen ooit. Oh, ja. Vijf voor de half twee. Dus zou je het willen zien. En ook ons zou, willen zien. zou je twee keer om de dag uh, Formule 1 hebben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 Morgen overzicht van wie uh, waardigt en uh, wat voor tijden er uh, tussen de verschillende deelnemers zit. Dat kan je toch uh, mooi uh, meebeleven. Nou, morgen dus ook een uh, leuke historische reisdag. Helaas geen uh, parade vanavond, maar het is uh, begrijpelijk natuurlijk vanwege de corona.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 Ze hadden we al een hele tijd uh, niet meer gedraaid op de Zandvoorts Radio. Dus nette wie de tijd voor, hè? Je hoorde de single van uh, Incognito en Jocelyn Brown. En uh, Always There. 10 minuten voor vierden. er wordt gekwalificeerd uh, daar op het circuit van Monza. Daarover zometeen nog veel meer. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. Dus CFM is er niet alleen op de radio, maar ook op tv. Kanaal 40 digitaal via Ziggo te ontvangen. 24 uur per dag muziek, dan hoor je de radio's en de ZFM. En uiteraard informatie voor Zandvoort en de, region, de hele regio te ontvangen trouwens. Delicates en daarna gaan we naar de Formule 1.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 We hebben vandaag op afval een Nederlandse winnaar gehad, Robin Frijs. we hopen natuurlijk morgen ook op een Nederlandse winnaar daar op zijn in Italië. Maar dan moeten we eerst nog de kwalificatie goed doorkomen. CFM Race Radio, Pit Report.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 om zo hoog mogelijk te kwalificeren voor de race van morgen. Hoe laat begint de race? 10 uh, over 3. Goed, dus voor, voorlopig nog Hamilton. Uh, uh, de snelste gevolgde team genoeg Bottas. Perez 3, Verstappen 4, Sainz 5, Norris 6, Ricciardo 7. Die valt toch wel even wat terug. Ik had toch wat meer van hem verwacht. Maar wie weet ze het van om in de start. Ja, en iedereen gaat nu aan de outlap beginnen. Dat betekent ja. met nog vier minuten op de klok. Albert ja. dat het druk wordt op de baan. Dan krijg je dat om een gegeven moment heeft de organisatie ook voor gewaarschuwd dat je niet nou stiekem langzaam moet gaan rijden om je maten achter je te onthouden van een nog snelle ronde.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 Nou, dus dat we, is nou da, volgende week hè? Daar weet jij alles van, dat is volgende week. Volgende week. En hoe heet die Formule 1 race? Ja, dat weet ik even niet. Oh, dat geef ik. Nou, dat geeft ik. Oh ja, ja. Oh, ja dat, dat weet ik wel. Uh, Lombardij of zoiets? Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, ja, ik was, kom, was. Ja. Stom hè? Nou ja, geen, geen probleem. Ik kom er geen, pro pro geen, pro geen probleem Goed, uh, dat is <laughs> mij, heb je <laughs> mij toch gehoord? <laughs> uh, vandaag dus uh, Mugello, Toscane. Oké, okay, ja, de Toskane, ja, ja. dat, okay, dat, dat was hem. Dat nee, was hem. Oké, zitten, zitten we weer in Italië. Zo so is het, en zo meteen zijn we er nog een uur lang. Graag tot zo. Blonde haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. Kwam ze voor mijn ruitje staan en zei... Graag een kaartje van vijf gulden. Voor de film van vanavond.